Kirsten Klomp met het NOS-journaal van een Russisch gevechtvliegtuig. We hadden liever gehad dat het niet was gebeurd, zei hij. Gisteren zei de Russische president Poetin nog dat hij geen gesprek wil met Erdogan, zolang Turkije geen excuses heeft aangeboden. Het lijkt erop dat Erdogan met zijn uitspraken Poetin tegemoet komt. De Turkse president had voorgesteld elkaar volgende week te ontmoeten tijdens de klimaatop in Parijs. Twee Somalische nomaden die vorig jaar werden getroffen tijdens een Amerikaanse droneaanval op de terreurgroep Al-Shabaab stappen in Nederland naar de rechter. Een van hen verloor bij de aanval twee dochters en raakte zijn been kwijt. De Somaliërs vechten de zaak aan in Nederland omdat Amerika informatie zou hebben gekregen van Nederlandse inlichtingendiensten. Op basis daarvan zou de droneaanval zijn uitgevoerd, dat zeggen de advocaten van de twee. Ze hopen dat Nederland erkent dat het medeplichtig is aan de aanval en willen een schadevergoeding.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 Op de A27 Almere richting Utrecht staat file tussen Almere Hout en de Stichtse Brug 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden, omrijden kan via Muidenberg, over de A6 en de A1. A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Uur twee van zondag op zaterdag. Je hoorde de zingen van Routesforce, dat was de Cut Toy. Het is zeven over drie, hij zit tegenover mij, Benno Veugen. Nogmaals, goedemiddag, Benno. Hé, hey, Robbie. Hey. Daar zijn we weer. Hey. Ja, Heb je er, ja, er nog goed. een beetje zin aan? Ja, ja, ja. Ik Mooi. zit hier uh, fantastisch en lekker warm in die studio. Heerlijk, hè? En, en, en vroeger zat die studio altijd vol met rotjongens, maar die zijn er allemaal niet meer. Nee, in. die hebben allemaal naar huis gestuurd. Dat <lacht> <lacht> geweldig. <lacht> <lacht> nou ja, goed. Het, <lacht> uh, Ik zit hier gewoon leuke berichtjes te lezen over de seniorenvereniging van Zandvoort met 600 leden.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 Het personeel van deze single kennen we van Chaka Khan, jawel. En dit was de uitvoering van Felix. Je hoort er Ain't Nobody. Hier zijn de dames Pepsi, en Shirley en Hardyk.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 Ja, hoezo hoe, hoe hoe bel je mij? Ja, nou, jij weet het antwoord uh, daarop, want uh, vanavond ga je weer een uh, programma doen bij CFM. Ja, zomaar zo weer even van, uh, vanuit de out of the blue, hè, om het met de termen van iro te spreken. Uh, nou, eigenlijk komt het uh, zo, ik heb, de afgelopen week heb ik dus uh, een, een uitzending gedaan van drie uur. Een, een blokje blues, een blokje bl uh, reggae in een blokje sol. En het is dusdanig goed aangeslagen dat er werd gevraagd... van god, kunnen wij niet wat meer soul op de radio horen? Ja, natuurlijk. Het we... is trouwens ja. een veelgehoorde uh, klacht, hè, Willem. Dat, uh, dat hoor je nogal eens, dat mensen denken... ja, waar is de soul en de blues? Nou, met name de soul op de radio. Nou ja, het ligt bij Willem Bruis. Ja. In zijn kamertje. <laughs> ja. ja, echt waar, hè? <laughs> ja, geweldig. Kijk, en, uh, aangezien het nog niet echt lukt om een hele nacht uitzending met soul te doen... als de DG hebben alle liefde... Heb ik het uh, teruggebracht na uh, drie uurtjes om, uh, om toch de luisteren van Silver en Zandvoort um, een beetje tegemoet te komen? En uh, ja, het is ook gewoon geweldige lekkere muziek om te draaien. Jazeker. En, uh, ik moet mezelf altijd beheersen dat ik dan uh, geniet ga dansen of zo. Oh, denk ik. oh, oh denk ik, om nog een uurtje erbij te pikken, denk ik dan. Uh, want ja, je kind natuurlijk. Uh, maar is er, is er geen, uh, dat zat ik me af te vragen, is er geen, uh, niet zoveel muziek voor een hele nacht?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 en, en wat ik zo, zo uit de social media heb begrepen, heb ik vanavond weer uh, een vol huis aan luisteraars. Dus dat vind ik wel prettig. Oké, okay, ze dus kunnen niet alleen uh, naar de radio luisteren, 106.9, maar ook uh, via internet uh, op, op dit moment bijvoorbeeld. Als het werkt wel, want uh, de streaming uh, die hapert een beetje op het moment door omstandigheden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja. oh, oh, oh, oh. oh. <laughs> hallo, hallo, zit ik met mijn hoofd in mijn emmer, emmer, emmer. <laughs> Dus waar ook de wereld kun je meeluisteren? Overal op de wereld. Ja, nou, ja, ja, dat is leuk. Over het algemeen luisteraars in, in Canada, uh, in Texas-Amerika. Ja, die staan daar uh, net op, denk ik, hè? Ja, hij zit met uh, zes uur, kijk, zeven uur tijdsverschil. Ja.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 en dan schalmde mijn accentloze stem door de hal in, zeg maar. Ja, nou, dat is uh, inderdaad uh, typisch accent. Ja, het lijkt er echt <lacht> op. <lacht> nee, maar het wordt, een, het wordt een hele leuke avond vanavond. Drie uurtjes van uh, 7 tot 10, soulmuziek, Motownmuziek en, uh, en allerlei onverwachte dingen. Want uh, ja, de verzoekers blijven gewoon komen en ik, zo ver het mogelijk is, uh, zal ik ze ook inwilligen. En wat, wat wordt het meest aangevraagd?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 Ja, de Four Tops of de of, uh, Supremes. En, en dan weet je, het zit, al, het zit er allemaal in. Het zit allemaal Barry in. White. Het van het beste heb ik gewoon het... Ja, Barry White natuurlijk hm. ook. Ja, ja, ja, ja. The Love Doctor. Ja, ja precies. Ja, en, hey, die, die is er ook bij natuurlijk. Uh, bij ja, geweldig, ja, geweldig, geweldig, geweldig. Ja. Ja, ja, ja. ja, als de luisteraars uh, ja, ja. verzoekjes uh, willen aanvragen bij je, Willem... hoe kunnen ze dat doen? Nou, dat kan uh, gewoon via Messenger. Uh, uh, via Messenger van Facebook. Als je even gaat kijken naar Facebook... Uh, wat is het? ww.facebookwillenbruist.com. Dan kom je vanzelf op mijn Facebookpagina, geloof ik. Dat is zo werk. En dan scant alles via de mail. Oké, okay, vanavond vanaf uh, 7 uur bij CFM onder meer uh, 106.9 ontvangen, kabel 104.5 op CFM TV, kanaal 40 digitaal. Verder livenl zandvoortnl Via tune in, uh, de Tune-in-app of via onze eigen CFM-app. Dan heb ik nog een kleine aanvulling, want als het goed is... en als het allemaal gaat zoals het moet gaan... dan zitten wij vanavond vanaf 7 uur ook als raamprogramma... van een groot internetradiostation de Enschede. Oh. Dus, uh, ja, wij wachten het rustig af. jongen, die wil hem, hè? Hij bruist en hij bruist en hij bruist. Ja, sinds, <laughs> Benno, sinds dat ik die kalvontablet neemt drie keer per dag... Ja, die werken, hè? <laughs>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 die gaan we nu draaien bij CFM Zalvoet op zaterdag vanavond. Misschien ook wel bij Willem Bruijs. Weet dat maar nooit.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 Chaka Khan, Chaka Khan She most definitely got soul Yeah Yeah Soul Brenda Roster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 Can. And she can The closer the knit, the tighter the fit, knit. and the chills stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride, the family pride. You know that faith is your foundation. With a whole love lot love. of love and a warm conversation, but don't, don't forget the play. Making you strong where you belong. And we're living in the love of a common people. It's far as really hard on a family. En dan komen we weer aan. Beno staat hij ook in de top 2000. Ja, uh, <laughs> ik weet het niet. Maar vaste luisteraars wel. Je neemt uh, uh, ik, eh? ik, uh, ik denk het eigenlijk wel. Het is toch wel een echte oude hit. Hè? Dat dacht ik. En die doen het altijd goed. Uh, Paul Young had je in Love of the Common People. Ja, even wat nieuws uh, van de Zandvoortse Courant. Uh, veel positief nieuws. Uh, en het is natuurlijk altijd uh, veel leuker dan alle ellende. En ik begin even met uh, dat uh, drie jonge Zandvoortse studenten... ...hebben een nieuwe, uh, nieuwe selfie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 Echt waar? Ja. De, de van wie? Uh, dat is van groep 6 van uh, OBS Schaftschool. Daar kwam uh, die kinderen die gezellig uh, ontbijten bij de burgemeester. Even ontbijten? Ja, dat was een uh, landelijke actie volgens mij. Ja, he? dat klopt. Gezond en, ontbijten. En, ja, bij de burgemeester. En wat zal die man een afwas gehad hebben? Maar oh, oh, nou ja, goed. Het uh, nationale Harmoniek! <laughs> het Nationaal ontbijt.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 10.000 stappen, welke kant op? In een uh, ja. ja, het is natuurlijk wel, wel prettig als we allemaal ook dezelfde kant op gaan. Dan de feestmarktcentrum. Die wordt een mega-jaarmarkt. Het begint om uh, 10 uur tot 16.00 uur. Dan hebben we morgenmiddag even kijken wie volgt dan. Swinging Sunday. Uh,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 Beno, je bent vast en zeker wel blij met je slokje water. hè, Zo op z'n tijd. Dat is dan even Jongen, jongen. Ja, dat een enorme droogstrot krijgen. We hebben een hele hoop te doen hoor. De komende dagen is al voort. En het heeft uh, heel veel te maken met de kerst natuurlijk. Hè. Dat gaat er ook weer aankomen. De jingle bells. Maar we moeten er ook uit, hè, volgens de minister. Naar alle ellende in Parijs. We naar buiten mensen. Vieren leven. En, ga maar door. Ga feestvieren. vieren. Ja, gelijk Dominique Grème daar wel. Ja, dit, dit, inderdaad. Ja. En we hadden in het uh, vorige uur hadden we omi en de cheerleader. Weet je nog? Die ja. leuke plaats. Ja. Toen dus er is ook een nieuwe omi uit. Ja, dat zei jij. Ja, ja. ja, die gaan we nu even, even draaien. Hij uh, heeft wel een leuke titel, deze plaat. Hij heet Hulahoep. Hulahoepa. Hulahoepa. Ja. Uh, yeah. Zing maar lekker mee, doe maar lekker mee, Salford. Met deze nieuwe single van Aumi. Hier is Hulahoep. A roller oh. skates and lines. had sun and clear blue skies. The waves were crashing down. And when she passed me by. And gave her wink and smile. And I was on cloud nine, love and lick your lips the way you dip you got me up so high and girl, you got that body with them girls like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 Ja, ik heb zintijd voor je, voor je. Oh, je hebt zintijd voor me? Ja. Ja, nou, ik, ik, ik zat net te lezen, moet je horen, zeg. Uh, er staat in de, in de, in de krant staat er een, een leuk artikeltje over een poelier... die elke woensdag op de, op de markt staat. Uh, de Zandvoortse Weekmarkt. En wat zal die man nou druk krijgen, bedacht ik me... toen ik het, uh, het berichtje las over beheerplan Damherten. Je kent wel dat hertenkamp hier aan de zijkant van, uh, van Zandvoort. Ja, ja. Dat, Ik noem het de waterleidingduin altijd gewoon één hertenkamp. Ja, wat wil je met 3000 van die beesten? Maar goed, uh, dan moeten er tweeduizend naar de poelier...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 Wat vind je er zelf van eigenlijk? Nou, ik vind een hert in de duinen wel leuk. Maar uh, als ik er overheen struikel steeds... en um, als ik steeds moet vragen... mag ik even langs... dan uh, wordt het me toch een beetje te gekken. Dat, uh, dat, dat is een het, handje op, uh, ophouden. Kijk, die stoffen, dat je geld moet betalen om er langs uh, te komen. Ja, ja, uh, het is toch een beetje uit de klauwen gelopen. En uh, nu klagen zelfs de ecologen... Uh, dat er hun passie in Parnassia wordt opgesnoept door de, door, de, door de hertenbeesten. En dan is het toch een beetje te gek geworden, denk ik. Het moet wel uh, leuk blijven. Hè? Zo is dat, heer Veugen. Daar heb je helemaal gelijk in. Hé, hey, weer zo'n gouden ouwe. Ja, die is mooi. Ja. Oh, ja. en helemaal als het een beetje donker begint te worden in Sanford... zo op zaterdagmiddag, zo rond kwart voor vier... heel erg dit uit de radio komen. En nou, dan word je toch weer helemaal happy. Hè? Toch? Ja, ik ook. Ja, Bill, ja ik ook. Ja. Bill Medley en Jennifer Ors. Here is I've had the time of my life. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Binneno. Is het zo gezellig hè? in de studieus op de zaterdagmiddag. Uh, ja, mee. is altijd gezellig. Ja, toch? Dat dacht oh, ik. ook. we gaan weer. Ja, Bill Medley en Jennifer ze die in uit het Time of My Life. Dan heb je één keer per jaar in een café aan de Hofstraat hier in Solford. Raad je plaatje. Oh ja. en, uh, jij krijgt een heel uh, kort fragment zeg maar, van de ja. plaat horen. En dan moet je zeggen, nou, dat wordt gezongen door die. En de titel is dat. En won je er een beetje? Ja, ik won uh, nou ja...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 Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk. Wat binnenin jezelf is, maar het eindigt en.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 ja, en dan uh, gaan we nu uh, Craig Jones uh, voor je draaien. Oh. Ja, die dame, die ken je nog wel, hè? Ja, nou, met die ja, zeker weten. Ze is nog een keer in Sanford geweest, oh, trouwens. Ja, Volgens mij... Uh, oh. Nou, dan ga ik weer dingen zeggen. Nee. Ja. Ze is in Sanford <laughs> geweest. Die doen, die doen. Laten we het daar maar ophouden. Hier is Slave to the Rhythm. I'm gonna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 zie je maar weer, Benno. Ik had er nooit over moeten beginnen, hè, over die tussenstand Ik denk, stel het even uit gewoon. 2-2 is wel mooi. 6-2, ja? eindstand ja. <laughs> ja, die lachen. 6-2, veteranen, 1 tegen de gym. Maar. kan snel gaan, hoor. kan nou, heel festeerven. snel gaan. <laughs> ja.